...en dat betekent dat de aanval wat stokt. Nog wel altijd balbezit voor Estland, waarbij de twee aanvallers Anier en Oyama nu aan de rechterkant... ...staan te bepalen of er nog een keer een voorzet gaat komen. Willems blijft goed naar de bal kijken, zo goed zelfs dat als de tegenstander een keer een actie maakt... ...om er dan echt langs te komen, hij het voetje ervoor zet. En dan de bal ook nog via Oyama over de zijlijn laat gaan, zodat hij zelf, Willems dus, een ingooi mag gaan nemen. Maar inderdaad, wat, uh, wat je zegt Jack, het zelf al is de controle een beetje kwijt. heeft eigenlijk een uh, periode al wat minder balbezit. En is de bal, als ze hem hebben, ook vrij snel kwijt, zoals nu. Als er een diepe bal naar voren wordt gespeeld. En Sneijder een overtreding maakt om zijn tegenstander even vast te houden. Maar de bal ligt meer aan Estse voet. Oh, andersom. Daar zag ik toch een overtreding van Snijder, Maar blijkbaar was het de ene. Ja, ik denk dat hij in een eerdere overtreding, die ik ook niet zag, bestrafte. En dat hij even wilde kijken of Nederland balvoordeel had. Want het ging een meter of twintig terug. Dan waren de plekken wij naar kijken waar Snijder was. Balbezit nu voor de Vrij. De Vrij lijkt terug te spelen richting voor, Maar zoekt dan op de, of op de breedte naar Bruno Martins Indi. Naar schaars. Nee, niet naar schaars. Martens in die loopt er wat mee. Die raakt, raakt schaars wel kwijt. Nederland speelt uh, veel onrustiger dan in die openingsfase. En uh, moet dat weer even herpakken met Janmaat, Janmaat, Robben. Dat lijkt er beter op. Uh, Robben, bal in de voetsnijder, staat tussen twee mensen in. Wordt wel gezocht door Robben. Is uh, de ruimte klein. Janmaat naar Robben. Zijn de drie hoekjes. Van Persie probeert tussen de linies door te lopen. Maar is nog niet aangespeeld in deze wedstrijd. Bal bezit naar. Uh, Willems, Willems met de bal even onder het lichaam door. Strootman, Strootman met Lens nu aan de linkerkant van het veld. Lens speelt de bal ook even terug. Maar nu krijg je toch wel weer wat meer van speel de bal naar elkaar toe. Speel nog strak aan en dan speel je uiteindelijk de eerste stuk. Maar voorlopig staat het nog steeds 1-1. Schaars aangespeeld in de middencirkel waarbij hij te maken kreeg met Fassiljev, de maker van de eerste goal. Die hem fel op de huid zit. De bal moet terug naar Martens Indy. Die opent met een ferme en strakke trap naar Jan Maat. hoofd van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Deemt de bal net niet goed aan. Zit meteen de tegenstander in zijn nek. Hij blijft de bal bezit. Blijft op de benen. Liemperen. Jaagt hem op. Maar hij moet daarmee wel helemaal terug nu naar vorm. Die de bal kan aannemen. Ja, dat is ook niet zo heel ingewikkeld. En dan wel weer geven aan Martens Indy. Jan Zelda heeft dan nu wel weer even de bal. Maar komt eigenlijk niet verder dan 5, 6 meter over de middenlijn. En dan eh, moeten ze eigenlijk alweer terug. Zoals ook nu als Willems wordt opgejaagd. Dat doet Estland dan wel goed en uh, dan gaat de bal opnieuw terug naar vorm. Misschien een mooi moment om even te kijken bij en die Houtkamp in het matchcentrum. Ja, daar gaat uh, Roemenië en Turkije gaan goed. Allebei 2-0 voor. Opvallend, ik zei het al eerder, Beel zat op de bank. Hij heeft 90 minuten op de bank gezeten bij Macedonië-Wales. Eindstand 2-1, afgelopen dus. Chris Coleman, de bondscoach, zei hij is niet wedstrijdfit. Wales wel uitgeschakeld, dus de duurste voetballer ter wereld. Niet op het WK. 1-1 uh, staat het bij Malta-Denemarken. Met bij Denemarken Boylussen, Eriksen en Pedersen uh, in de basis. En dat uh, valt dus tegen voor de Denen, maar daar is het rust. En voor de rest uh, Finland, Spanje 0-1. Maar de belangrijkste wedstrijd is natuurlijk die wedstrijd bij jullie. Met een schot uh, dat uh, rakelings overgaat van Strootman... ...zitten we in uh, de 30e, 31e minuut van deze wedstrijd. Nederland dat het wat meer druk gaat geven op het doel van uh, van Esland. Terwijl uh, nu uh, de bal uh, gehaald wordt door Robben. Robben geeft de bal dan aan Parijko. En Parijko, de doelman, dan kan de, dan direct de doeltrap uh, doen plaatsvinden. Uh, het Nederlandse helftal dat uh, in die openingsfase goed startte. Nu iets uh, is weggezakt door die tegentreffer van uh, de Esten. En uh, ja, die krijgen zoals gezegd wat meer zelfvertrouwen. Durven ook wat meer. Maar aan de andere kant, als uh, de Esten wat meer van eigen doel gaan spelen... zal er toch wat ruimte gaan ontstaan die door de Nederlanders afgestraft zouden moeten worden. Nu Klavan uh, komt de bal even terug richting Parijko... En zo uh, hebben de Esten dus weer even balbestuurd. Ik hoorde Andy net in het uh, match praten over Finland-Spanje. Nou begreep ik dat uh, daar Jari Lietman vanavond is om min of meer afscheid te nemen. Te worden, ja. en, uh, voor al zijn bewezen diensten. Die was dus gisteren hier nog even op de training. Terwijl nu Klavan de bal zomaar verspeelt. Omdat hij denkt verdedigend langs Robben te kunnen lopen. Dat lukt niet. Maar omdat de bal van de voeten van Robben vervolgens wegspringt. En in de buurt van Van Persie komt. Die staat buiten spel. Gaat de vlag omhoog. Maar Lietmanen was hier gisteren nog even. Het was uh, een leuk weerzien zoals verhaal tijdens de persconferentie zei. En uh, veel meer dan dat was het ook niet, want hij had het vervolgens ook weer druk. Hij heeft een Estse vrouw, hij woont ook hier in Tallinn. Dat uh, kan ik iedereen trouwens van harte aanbevelen, want we zeiden al, we zijn niet van de VVV van Estland. Maar het is een onwaarschijnlijk leuke, mooie stad, wat echt heel plezierig is om daar een uh, dagje te mogen rondlopen. Van Liedmanen dus nu weer aan de andere kant van het water. Want je pakt van hier de boot en je vaart naar Helsinki. Dat is allemaal niet zo heel ingewikkeld. bal zit voor het Nederlands al Na een overtreding die gemaakt wordt en een vrij schop die gaat volgen. Dan moet er zelfs nog eentje, dat is Piroja denk ik, zich bij de scheidsrechter melden. Die wil hij een hand geven, maar daar is de scheidsrechter in ieder geval niet van gediend. Hij krijgt gewoon een reprimande, zoals dat heet. En een vrij schop voor Nederland. Er wordt eens indien naar de vrij. Dus de combinatie op eigen helft. Janmaat, Janmaat even terug naar vorm. En zo uh, gaat Nederland weer uh, zoeken naar een opening die meestal gevonden wordt... als het van achteruit gebeurt uh, door uh, Bruno Martens Indi. Ook nu, denk ik. Uh, hij gaat uh, oprukken over de middenas van het veld. Gebruikt zijn lichaam goed. Uh, passeert twee, drie man. Raakt de bal dan uiteindelijk kwijt. En dan uh, moet Sneijder uh, erbij uh, proberen te komen. Voorlopig hebben de S de bal bezit. En uh, doen dat via de rechterkant van het veld. Naar de rechterkant van het veld waar uh, Dimitriev wordt aangespeeld. Maar die verspeelt de bal eigenlijk vrij snel... Snijder slim in de kleine ruimte. De bal meegegeven aan Schaars aan de linkerkant van het veld. Schaars wil in één keer lens lanceren. Maar dan komt de bal niet. Die gaat over de zijlijn. Zodat Lienper een ingooi mag gaan nemen. Want laat hij het over aan Jäger. Dat laatste is het geval. De rechte verdedigen. Dan wordt er gegooid. En komt de bal op het hoofd van Vasiljev. De maker van de goal. 1-1 voor de duidelijkheid. De stand na 33 minuten. De paas van Vasiljev is niet goed. En kan onmogelijk worden belogen door de aanvallers. Anier, Oyama niet. Wien vanaf het middenveld ook niet. En zo komt die bal weer in het bezit van de Nel zelf. De Vrij mag een volgende oranje aanval in gang gaan zetten. Nadat met de bal aan de voet de middenlijn zoekt Jammaat. En als Jamaat het niet weet, speelt hij meestal terug. Dat doet hij ook nu richting De Vrij. De Vrij naar Martins Indi, die wel de ruimte heeft. Omdat Anier zoiets heeft. ja Ik blijf niet tussen De Vrij en Martins Indi heen pendelen. Nu via Willems weer terug naar Martins Indy. Eén man stoort een beetje. Martens Indy dan terug richting vorm. Vorm naar de Vrij. En de Vrij kan dan gaan openen. Terwijl Van Persie steeds probeert tussen de linies door te lopen. Maar zoals gezegd, hij heeft nog geen bal gehad. Nu richting Schaars. Schaars aan de linkerkant van het veld met Lens. Lens probeert langs de man te komen. Lukt in eerste instantie niet. Want voet de Van Jekers zit ertussen. Lens zei even terug. Dan Willems, Willems naar de rechterkant van het veld, speelt de bal wat achter Jan Maat, een beetje opgejaagd hier, vlak voor ons van Funke en dan de balbezit bij Robben. Robben vanaf de rechterkant, zie je een kleine pirouette, draait dan vanaf de zijlijn naar binnen toe, heeft oog voor Snijder, Snijder kaatst op, Lens die wil de bal, ja, denk ik met een hakje bij Van Persie brengen, maar maait eigenlijk een beetje achterwaarts onder, over de bal heen, zo rolt die bal door in de handen van de... Keeper Parijko die meteen snel met een doeltrap komt in de hoop dat die bal voor de voeten van Anier komt. Jonger, maar weer trapt hij hem de tribune in. Dat is echt verschrikkelijk. Dat... Ik denk dat die man tien keer zo'n trap heeft geplaatst en die echt gewoon vijf de tribune ingeschoten heeft. Ja. Ja, jammer. 9 negen voor het Nederlands elftal en die gaat dan uh, genomen worden door Willems. Willems uh, op de middenas van het veld. De halverwege de Nederlandse helft richting de Vrij. De Vrij naar Jan Maat. Strootman biedt zich aan. Krijgt de bal van Jammaat, Heeft een mannetje in de rug Strootman. Gaat er langs en uh, doet dat goed. Speelt de bal naar Robben die ook van zijn man wegloopt. Dan uh, zijn de ruimtes weer heel klein. Robben tussen het vier man in. Jammaat krijgt de bal dan aangespeeld, Speelt wel uitstekend naar Robben. Robben naar Van Persie. Van Persie bij de 16 meter. Wil ook een hakje proberen. Snijden dan. Kan uh, uiteindelijk Lens niet bereiken. Maar dan wordt uiteindelijk toch wel Lens bereikt. Is het Willems. Willems uh, Schaars. Hele korte, bijna Zuid-Amerikaanse combinatie zo nu en dan. In hele kleine ruimtes waar Nederland zich fijn in voelt. Met Strootman. Strootman nu naar de linkerkant van het veld. Opend richting Snijder die daar helemaal staat. Halverwege de helft van de Esten. Bijna bij de zijlijn speelt de bal dan niet goed. Richting Robben kan er niet bij komen. Parijko heeft dan de bal in bezit. En dat is de doelman van de Esten. Die gaat nu heel ver lopen. Die denkt, wat er gebeurt, gebeurt er. Maar ik ga het toch eigenlijk liever gooien. En dat kan hij wel. Na 35 minuten is dat een conclusie. Kroeglof krijgt de bal en ik had van het veld paast ineens. De Vrij moet het duel aan. Doet het eigenlijk maar half. Limperen kan ermee vandoor. Maar uh, Martens Indy is er met drie ferme stappen op tijd bij om de fouten van uh, zijn ploeggenoten te herstellen. Want uh, dat zag er toch niet heel sterk uit hoe eigenlijk Janmaat en De Vrij zich daar de kaas van de brood niet eten. Maar er was nog een derde feyenoord paraat ook. En die heeft het probleem opgelost voordat het serieus een probleem werd. De Vrij doet het eigenlijk maar half. Janmaat staat eigenlijk meer ongelukkig dan Dom. Niet helemaal goed. En de bal door Martens die de tribune ingejaagd. Ingooi voor Estland. Kroegloff heeft dat gedaan. Krijgt de bal vervolgens terug. Had daar niet op gerekend. Verspeelt om half. En dan is er van Estland nog wel eentje bereid om die bal in de richting... dat is voeg geweest van het strafverbied van Oranje te spelen. Maar daar stond helemaal niemand. En zo mag Vorm de bal pakken en meegeven aan De Vrij. De Vrij uh, ziet uh, Schaars vrij staan. Durft hem niet aan te spelen. Omdat er wat spelers tussen stonden. Nu uiteindelijk wel. Omdat Schaars wat wegliep van Vasiljev... Uh... De bal van Schaars even terug naar Martins Indy. Het gebeurt allemaal op eigen helft. Martins Indy denkt ik ga niet nog een keer een loopactie ondernemen. En uiteindelijk zelf vastlopen. Speelt de bal even terug naar vorm. Dan uh, Janmaat die hem aangespeeld krijgt slechte bal eigenlijk van vorm. Ja die bal over de zijlijn. Vorm maakt een wat onrustige indruk. Ik weet niet uh, hoe het bij jou overkomt. Met het doelpunt gaat hij niet helemaal vrij uit. Bij twee momenten in de defensie staat hij ook opeens te dicht bij verdedigers waardoor... Beide verdedigen schikken en ook deze bal is wat uh, onzorgvuldig. Kruglof met uh, de inworp, 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En De bal komt niet bij Vasiljev, wel bij Jan Maat en uiteindelijk ook niet bij Lindpere. Schaars uh, speelt de bal dan even terug richting de vrij. De vrij richting vorm, opgejaagd door Vasiljev. En dan is de bal van vorm. In ieder geval uh, komt hij bij uh, het duo Clavan uh, van Persie. Waarbij Clavan het wel wint en uh, Piroya de bal uh, kan laten lopen. Voor... Nee, dat doet hij niet, want hij denkt, oh god, dan moet de keeper iets met zijn voeten gaan doen. Laat maar niet doen. Piroja die de bal dan over de zijlijn speelt via de voeten van, van Persie. En zo tikken de minuten weg in de eerste helft. Spijden we bijna 38 minuten, is de stand 1-1. En is er van het eerste sprankelende begin niet zo heel veel meer over. Alleen wat symptomen waarin je ziet, ja het kan best, maar het moet wel gebeuren. Ja, de eerste kwartier was uh, oogstrelend. En uh, dat eerste kwartier, voor de mensen die pas wat later ingeschakeld zijn... Die, uh, dat eerste kwartier leverde vier, vijf echt grote kansen voor de zelf al op. Toen had de wedstrijd echt al op slot gedraaid kunnen worden. En zoals dat alleen nou eenmaal gaat, want dat zijn de ijzeren wetten van de topsport en het voetbal. Als je dat niet doet, dan komt er ergens vroeg of laat wel een moment van de tegenstander. Dat moment kwam dus in de 19e minuut, toen Vassiljev besloten om Aars van een meter of 20.25 te schieten. Dat is letterlijk het enige schot op doel wat we hebben gezien van Estland, maar dat vloog er wel in. Omdat de vorm er niet lekker bij zat, met die bal die in de hoek verdween. Jan Maat aan de bal. Met nog zeven minuten dus te gaan in de eerste helft. En die 1-1 stand speelt naar Robben. Robben, goede bal zegt naar Sneijder. 25 meter van de doel. Sneijder geeft hem mee aan Strootman. Strootman van Persie. Daar komt de kans. Van Persie gaat liggen en krijgt geen strafschop. Verpeelt de bal. Kijkt naar de scheidsrechter. Scheidsrechter zegt niks aan de hand. Van Persie wordt door Piroja overeind getrokken. Kijkt nog eens naar de scheidsrechter. Is echt een beetje ondaan. Ik zou het niet boos willen noemen. Maar hij meende toch echt hier door zijn tegenstander van de bal te zijn gezet op een manier die niet kan. Hij komt een beetje in de mangel uit tussen twee mensen die, laten we zeggen, de deur dichtgooien. En ja, dan kun je op een gegeven moment niet verder meer. En dat komt van persie wat minder uit. Maar dat de scheidsrechter de bal niet op de stip legt, daar heb ik wel begrip voor. De bal bezit voor De Vrij bij de middellijn Janmaat. Janmaat uh, moet hem naar Bruno martens spelen. Die even stond te slapen. Daardoor moest Janmaat Maat heel even wachten. Goede bal nu van Bruno martens Uitstekende bal weer op Snijder. Snijder uh, op de rand van de 16 meter gebied richting Van Persie. Van Persie komt hij niet aan. Van Persie komt er wel aan. Van Persie uiteindelijk niet. Dan is een stootman is erbij. Schaars is erbij. Janmaat moet erbij komen. Maar uiteindelijk is het Vasiljev. De met te maken van Esland. Die er ook nog een keer met de bal vandoor gaat. En uh, een staande ovatie krijgt van de mensen voor mij. Met uh, nu een slechte bal van Vasiljev En diezelfde uh, mensen gaan nu weer teleurgesteld zitten. Op het moment dat Snyder de bal speelt. Naar de linkerkant van het veld naar Lens. Lens heeft wat ruimte nu om te komen. Zoekt uh, zijn tegenstander Jeker op. Die nu pas eigenlijk in de richting van de Lens komt. Die daar dus met de bal stond te wachten. Gaat de bal terug naar Schaars. Schaars Willems. Dan loopt Lens weer de diepte. En daarmee is hij zijn tegenstander eigenlijk kwijt. Maar durft Willems het niet aan om de bal terug te geven. Dat had hij eigenlijk wel moeten doen. Dat ja, zegt Lens ook nu. Dat wil hij nog wel eens duidelijk maken. De bal ligt dus helemaal aan de andere kant van het veld. Waar Robben vanaf de rechterkant weer zoekt. Met een indraaiende in bal naar Van Persie en Sneijder. Voor de zoveelste keer draait Snijder heel diep zeg maar, bij Van Persie in. In dat stadsopgebied. De bal aan de andere kant naar Lens. Lens terug naar Willems. Zo heeft het zelf al wel weer de bal. Die ligt op de helft van de tegenstander. Kan Willems het gaatje vooruit niet vinden. Speelt hij breed naar De Vrij. De Vrij naar Strootman. Robbal. Strootman loopt er eigenlijk net aan voorbij. Balverlies en een counter in de maak van Estland. Als de bal voor de voeten komt van Anier. Die levert hem dan maar weer zo bij Strootman in. En dan heeft het heelzelfde de bal weer via Lens aan de linkerkant. Aan de linkerkant, waar Lens zijn tegenstander een keer moet gaan uitspelen. En dat doet hij denk ik nu op snelheid. Nee, de bal gaat over de achterlijn. En Nederland krijgt een corner. Het is de tweede corner voor Oranje in deze wedstrijd. De Esten hebben tot nu toe nog geen enkele corner gehad. Maar wel een doelpunt kunnen scoren. En dat is denk ik aanmerkelijk belangrijker. Terwijl Sneijder nu die corner gaat nemen van de linkerkant van het veld. wordt een indraaiende bal. En eens kijken of Nederland hier dan vlak voor rust een 2-1 voorsprong uit zou kunnen halen. Veel mensen voorin. Lange mensen voorin. Bruno Martens indi De vrij. Maar dan krijgen we een corner die wat opmerkelijk is. Want de bal gaat helemaal terug naar Willems. En die speelt hem dan tegen de rug van Vasiljev op. Waardoor die corner eigenlijk niks oplevert. Waar het niet dat Sneijder, die er is blijven staan, de bal van Bruno Martens indi krijgt. en de korte combinatie krijgt hij bijna weer terug. Maar Robben kan hem niet bereiken. En dan moet Willems er wat mee doen. Die speelt de bal even terug. Die is een beetje... Traag daarin, raakt de bal bijna kwijt. Maar speelt hem dan nog even terug naar vorm. Moppert uh, inderdaad uh, terecht Willems, want die werd er door verrast. Balbezit voor Jammer. Er wordt uh, veel gemopperd zo de laatste minuten. Wat maar aangeeft dat het Nederland zelf dan na uh, dat prachtige spankelen de eerste kwartier eigenlijk uh, moeizaam speelt. Hoewel dit een mooie opening is naar Snijder toe. Sneijder verlengt de bal naar, naar Robben die nu even vanaf de linkerkant komt. Terug naar Sneijder, Hand van het stad opbied. Draait langs één man, verspeelt de bal in de drukte. Die stuit het eruit, dan wil Sneijder een hoekschop. En die komt er niet, omdat de scheidsrechter vindt dat hij hier een doelgrap gaat volgen. En zijde de bal zelf als laatste raakte. 3,5 minuten nog te gaan in het eerste bedrijf. 1-1 de stand. Na de snelle goal van Robbe al na 2 minuten gemaakt. Volgde in de 18e minuten de gelijkmaker na dat afstandsschot van Vasiljev. En daarmee is het eigenlijk gebleven. We hebben dat nu een paar keer gezegd. In het eerste kwartier kreeg het, het zelf al 4-5 echt grote kansen. En had de wedstrijd beslist kunnen zijn. Dat gebeurde niet. In de 30 minuten die daarop volgden, Bijna 30 minuten. Heeft het is het Nederlands al Drie halve kansjes gekregen en eigenlijk niet meer. Daarbij dus nogmaals de opmerking dat Estland echt helemaal nog niets gecreëerd heeft. En niet verder is gekomen dan één schot van 25 meter op doel. Maar ja, die ging er wel in. Robbe tussen twee man in, tussen drie man in speelt de bal even terug richting Bruno Martens Indy. Nog geen gele kaart in deze wedstrijd geweest. Zes mensen van, het Nederlandse, van de Nederlandse selectie staan op tilt op het moment dat er een gele kaart wordt gegeven. En eh, een van de spelers al een achter de naam heeft. een van die spelers is Robbe. Die nu uh, de bal geeft uh, niet richting Jamaat. Gaat voor de combinatie. Nee, ja wel, uh, Richting Van Persie. Maar Persie houdt de man goed uit de rug. Van Persie dan met de goede bal naar de linkerkant. Nee, wordt uiteindelijk doorzien. Uh, net niet voor Lens, maar wel voor Jeger. En dan uh, Willems de hoogte van de middenlijn. Speelt de bal richting Schaars. Schaars uh, met de Vaziljef bij zich. Schaars houdt de bal uh, goed bij zich. Uh, kan die bal ook nog even richting Snijder. Die doet het te moeilijk. Waardoor uh, Estland weer overneemt. Schaars bevalt me wel, die doet eigenlijk niet zo heel veel fout vandaag. Dat is uh, prima zo op dat middenveld weer terug. Terwijl nu Anier voor de Esther aan de rechterkant probeert om langs Martens Indy te komen. Maar Martens Indy blijft heel simpel meelopen en kijkt dan naar de man in de bal en weet dat er vroeg of laat toch een actie moet komen. Dan verslikt Anier zich een beetje in zichzelf. Dan heeft hij nog de mazzel dat die bal uiteindelijk via Martens Indy over, over de zijlijn stuit. Via Willems is dat geweest, zodat er nog een ingooi gaat volgen voor Estland. En die ingooi wordt dan genomen op een meter of twintig van de achterlijn af. En dat betekent dat Estland zich eigenlijk nu weer eens voor de gelegenheid met bijna het hele elftal meldt op de oranje helft. Slechte ingooi wordt onderschept en weggetrapt door het Nederlands voetbalelftal. Waardoor Van Persie nu wel achter de bal aanloopt. Maar ziet dat hij alweer in het bezit is van Parejko, de doelman. Die nu wel zo langzaam maar zeker op de klok gaat kijken en denkt. Ja, nu moet ik trappen, dat doe ik liever niet. Anderhalf minuut tijd trekken en uitspelen, dat kan ook niet. Dus dan toch maar getrapt. Dat is een behoorlijke trap trouwens. Die moet worden verlengd door Anni Maar die springt onder de bal door. En zo is de bal voor Martins Indi. Ik zit even te denken, wat zal Van Gaal doen? Laat hij deze ploeg zo staan? Of uh, denkt hij dat hij ergens voordeel kan halen met een wissel? Wat wie mij heel erg uh, tegenvalt, maar dat was ook al in de wedstrijd tegen Portugal, is Lens. Waar je helemaal niets van ziet. En, uh, Terwijl die, Dat hebben we toen ook gezegd. Uh, in de kwalificatie tot nu toe, echt bijna de belangrijkste gespeeld. man is Ja, geweest, dat he? zei hij ook. Uh, dat zei Van Gaal ook. Van, van de Vaart en Lens hebben het hoogste. Rendement. En dan heeft hij het over doelpunten en over assist samen. Kijken of hij nu wat kan doen, want hij is aangespeeld door Snijder. Nou, laten we maar eens kijken. Jameen geeft, geeft hem niet goed uiteindelijk. Balbezit bezit dan aan de rechterkant van het veld. Waar Nederland kan openen via Robben. Robben in een 1-1 situatie. Terwijl Jan Maat de ruimte maakt. Waardoor die bal van Persie bijna in te koppen was. Waar het niet er een hoofd tussen zit. Nederland voor de derde corner. Nederland voor de derde keer. Ook met Sneijder. Ja, Klafan was degene die de bal wegkopte. Die kennen natuurlijk nog van de herenklesse van AZ. Tegenwoordig speelt hij bij Augsburg. Ploeggenoot dus van uh, Verhaag. Die op de bank zit bij het Nederlands Elftal. Hoekschop voor het Nederlands Elftal. Waar Sneijder zich voor heeft gemeld. En uh, bijna het hele Elftal nu van Oranje in dat strafgebied staat. bal wordt doorgekopt. Dat was althans de bedoeling door Schaars. Maar de eerste paal dat mislukt. Uitverdelen van Estland. Dat betekent dat Robben nu halverwege de helft van Estland... moet zorgen dat hij zijn en daarmee de bal bezit voor Nederland. En veilig stelt. Dat is gelukt. Maar het is het laatste moment ook van de eerste helft. publiek in Estland in Tallinn juicht, want het is 1-1 halverwege. Na de snelle goal van Robben, na twee minuten was dat 0-1... werd het in de 18e minuut 1-1 door Vasiljev. En uh, we gaan thee drinken en dat geldt uiteraard met name voor de rechtback van uh, estland En Dat waren Bas Stichler en Jack van Gelder. U hoort zo over een kwartier terug voor de tweede helft vanuit Tallinn in Estland. Estland-Nederland dus rust 1-1. We gaan naar het uitgestelde nieuws van 9 uur met Nanet Wel. Zondag in de Pestribune ontvangt Govert van Brakel presentator Felix Beurders. Radio moet je raken, radio moet ergens over gaan. Niks ergens dan dood, saaie radio. Ik hoop niet dat ik die ooit ga maken. Onthult jong trainer Cor Pot hoe hij zelf jong van geest blijft. Een hele jonge van nemen. Verder een gesprek met Arjen Robben. Hoe, hoe mooi en fantastisch ook. Blijft toch een hele harde, egoïstische wereld. En in kassen kijken een blik op de taal van het volk op televisie. Alleen omdat wij praten zoals we praten, denken. Al snel. Oh, dat zijn van die mensen die zo praten. Op de perstribune zit u eerste rang. Zondag vanaf kwart over twaalf. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een BMW? Dan weet u wat rijplezier is. Maar hoe behoudt u dit? Daar hebben wij een goed klantenprogramma voor. BMW Privileges. Vele extra's en structureel voordeel op onderhoud.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 Het kabinet doet geen nieuwe toezeggingen aan de Eerste Kamer... over de pensioenpremies. Het blijft daardoor uiterst onzeker of het omstreden pensioenplan... door de Senaat zal worden aangenomen. Het kabinet wil in 2015 de jaarlijkse pensioenopbouw verlagen... van 2,25 naar 1,85 procent... waardoor het inkomen van mensen stijgt en ze dus meer belasting betalen. Dat moet de schatkist een kleine 3 miljard euro opleveren. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen... met alleen de steun van de regeringspartijen. In de Eerste Kamer heeft de coalitie geen meerderheid... En de oppositie is daar zeer kritisch. Een aantal partijen vindt dat als mensen door de verlaging minder pensioen opbouwen, de premies ook omlaag moeten. Staatssecretaris Wekers heeft geen middelen om dat af te dwingen, want daar gaan de pensioenfondsen over. In Zuid-Afrika zijn de meeste stakende mijnwerkers weer aan het werk gegaan... na een nieuw loonbod van de werkgevers van 8 procent. Bij vier van de zeven bedrijven wordt weer gewerkt... en de Mijnwerkersbond is nog bezig met het voorlichten van de werknemers van de andere bedrijven. Eigenaren van Goudmijnen hadden gewaarschuwd... dat een lange staking ertoe zou kunnen leiden dat mijnen gesloten moeten worden. De staking begon dinsdag.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 Nogmaals, goedenavond. Het is de rust in Tallinn bij Estland-Nederland-Rustland 1-1. Andy Houtkamp volgt de andere duels, onder andere de twee duels... in dezelfde pool als Nederland-Turkije, Andorra en Roemenië-Hongarije. En dat is de belangrijkste voor ons, Andy. Ja, 2-0 voor Roemenië tegen Hongarije. En uh, 3-0 staat Turkije voor tegen Andorra. De volgende tegenstander van Oranje aanstaande dinsdag. Dus dat mag geen probleem zijn. Uh, leuke wedstrijden ook. Malta-Denemarken... Ik zei het al, met Boylussen onder andere en Eriksen eh, stond 1-1 bij rust. Eriksen heeft gescoord in de tweede helft, staat 2-1 voor Denemarken, wedstrijd nog bezig. Uh, ook uh, nog altijd bezig, Georgië tegen Frankrijk. Terwijl Oekraïne op dit moment 7-0 scoort tegen San Marino. <laughs> maar, maar ja, echt waar, op dit moment. Uh, ik zie hem uh, erin gaan, mooi doelpunt. Uh, Frankrijk 0-0 uh, tegen Georgië uit. Ierland-Zweden, hele aardige wedstrijd. Ierland kwam op voorsprong via Robbie Keane en Zweden... met Elmander en Ibrahimovic. Ibrahimovic nog niet gescoord. Elmander wel, het staat daar 1-1... Hele aardige groep is met Schotland-België 0-0, servië Kroatië 0-0, Finland-Spanje 0-1 heb ik al gezegd. En Duitsland tegen Oostenrijk een opvallende doelpunt te maken. Miroslav Kloze, 35 jaar, hij scoort de 1-0 voor Duitsland tegen Oostenrijk. En wij gaan wielrennen in de ronde van Spanje. Zou het vandaag een dag worden voor de aanvallers, zoals tenminste vooraf voorspeld. Joris van den Berg. En zo... Ging het ook. 19 man trokken ten aanval. Ze kregen een minuut of drie van het peloton. Toen kwam er midden in de etappe een vervelende rotklim van 4 kilometer... aan dik 10% gemiddeld. Wat de stijgings... hellingsgraad is beter gezegd eigenlijk betreft... En op die klim ging de kopgroep in tweeën. Er bleven tien man vooraan over. Met daarbij Inchausti en de sterke Italiaan Scarponi en Bauke Mollema. weggezakt in het klassement. Na een wat zwakker optreden in de bergen. Wat geen schande is na zijn energieverslindende ronde van Frankrijk. Hij gaat vanaf hier en dat begon dus vandaag op zoek naar ritzegers in de Ronde van Spanje... en op zoek naar goede benen met het oog op het wereldkampioenschap van eind deze maand in Firenze. Mollema had kans, want hij was de beste sprinter van de tien die uiteindelijk van het peloton mochten gaan strijden om de ritzegen in de Spaanse badplaats... Maar hij kwam tekort. In de slotfase ontstond er een spel tussen de trage mannen en de snelle mannen van de kopgroep. Er wilden mannen wegrijden, anderen moesten het gat daarna gaan dichten. Mollema deed daar aan mee, verstopte zich niet, verspeelde op die manier energie... en moest leidzaam toezien hoe een 21-jarige Fransman van Argos Shimano, de Nederlandse ploeg, wegreed in de laatste hectometers. Warren Barguil is zijn naam, hij is neoprof. Hij won de vorig jaar de Tour de Lavenier... en hij wint vandaag de dertiende etappe van de Ronde van Spanje... voor Rinaldo Nocentini. En op de derde plaats eindigde een enigszins teleurgestelde Bauke Mollema... die het deze Ronde van Spanje vast nog wel een keer gaat proberen. In het algemeen klassement veranderde natuurlijk helemaal niks. Maar daar komt dit weekend wel verandering in. Want dan is het woord weer aan de klimmers veranderde wel een klein beetje, want in de etappe van vandaag... is Laurens ten Dam afgestapt. Hij was de enige Nederlandse renner die nog aanspraak kon maken... op een goed klassement. Hij stond 17 op ruim acht minuten van de leider Nibali. Uh, Laurens, waarom ben je afgestapt? Uh, nou, dat is heel kort, kort en duidelijk. Ik heb een blessure aan mijn linkerbovenbeen. En, uh, dat was gisteren was dat niet goed. En dat zou vandaag een stuk beter moeten zijn... anders had ik geen zin om door te fietsen. En dat was het niet. Dus. We besloten ook met hoge op het WK en wat nog komen gaat dit seizoen. En wat nog komen gaat in de Verwelten, dat ik in de Verwelten zelfs niet ging instellen daarvan. Dus dat ik beter thuis uh, me kan laten behandelen en rustig trainen. In plaats van de Pyreneeën in te duiken. Zeg maar. Die blessure is van twee dagen geleden, van de tijdrit en ja. valpartij. Wat, wat gebeurde er toen precies? Ja, ik, uh, ik was aan het drinken. Ik zat met één hand aan het sturen. En uh, je moet bedenken, je ja, rijdt tijdens op iets wiel hoog voorwiel. En ik kreeg een klap wind van opzij. Uh, en die gooide eigenlijk zo de hek in. En uh, ja, ik uh, ben mijn bovenbeen ergens opgeklapt, heel hard, want dat is gewoon bont en blauw. En uh, Gisteren uh, ja, voelde het dat niet goed en vandaag is het net een blok beton, omdat uh, ja, die spieren die werken gewoon niet meer. En het is helemaal niet door bloed, zeg maar. Heb je Stef Clement al gesproken? Want ook voor hem is het voorbij, hè? Ja, daarom. Ja, dat is echt wel een baaldag wat dat betreft voor de ploeg. Kijk. Met mij uh, zat het er wel een beetje aan te komen. Ik bedoel, uh, ja, met de medische staf gewoon gisteren goed overlegd en vanochtend nog een keer ik bedoel, ja, we ja, hebben alles aan gedaan, koele tape, alles. En dan gewoon besloten, ja, als het niet gaat, dan gaat het niet lauw. En dan uh, moet je gewoon voor jezelf kiezen, zei het. Maar dus wat dat betreft was dat wel een beetje uh, verwacht. Maar het Stef, ja, dat was volledig onverwacht natuurlijk. Want die reed gewoon als een trein en die reed gisteren nog hard op kop en uh, die reed nog de twaalfde, ben ik in de tijd. Dus dan rij je gewoon uh, hard. En uh, zowel groter dat hij er nu door een uitvalt. Dus dat was dubbel zuur voor de proef. Vrees je nog voor de wereldkampioenschappen? Of zeg je van nou nee, nu ik uitstap, komt dat zeker goed? Ja, inderdaad. Het was uh, de wereldkampioenschappen waar wij spreken meer in gevaar geweest... als ik uh, nog tien dagen had doorgeharkt met anderhalf been. Waardoor ik mijn rug en mijn nek en uh, alles helemaal scheef trok. Dat was niet aan te raden geweest om met anderhalf been door de Pyreneeën... en, uh, en daar uh, de Angli op te fietsen. Dus Wat dat betreft... Ja, zie ik het nu de WK vrij zondag in. Ik heb nu gewoon langer tijd om te herstellen naar het WK toe. En ook weer langer tijd om gewoon goed te trainen. In plaats van uh, de geveld uh, ja, op anderhalve benen uitdoen en dan hopen dat je twee weken later herstelt. Heb ik nu anderhalf week extra, waardoor ik een week goed kan trainen. Heel veel sterkte de komende dagen. Oké, okay, is goed. Dankjewel. En vandaar gaan we naar New York. Marcella Mesker kijkt naar de halve finales van de vrouwen van de US Open. Panetta Azarenka, uh, hoe staat het? Ja, we naderen het eind van de eerste set. Het is uh, vijf. Vier voor de nummer twee van de wereld, Victoria Azarenka. Uh, ze serveert. het is 30 gelijk. Het is een belangrijk punt, want het wordt het setpoint of wordt het breakpoint. Lange rally, veel power van vooral Azarenka. Die uh, domineert iets meer in de rallies. Maar die Panetta die is goed, die Italiaanse. Ze is uh, wat ouder, 31 jaar. Heeft vroeger in de top 10 gestaan. Mist hier nu een uh, bal in het net. en Dat betekent dat uh, Victoria Azarenka op uh, setpoint komt. Maar die Panetta is een ongeplaatste halve finalist. Uh, het is haar debuut in de halve finale van een Grand Slam toernooi. Wel ervaren, ik zei het al, top 10 in de wereld gestaan. Ze is teruggevallen, nu staat 83 na een polsoperatie, uh, maar heeft de vorm uh, dit toernooi weer helemaal teruggevonden. Het is haar negende US Open en het is ook een uitstekende dubbelspecialist. En dat laat ze zien met... Uh, afwisselvallig, of tennis. Ze kan aanvallen, ze kan dropshotjes spelen. En daarmee probeert ze toch die hard-hitting Azarenka uh, ja, te ontregelen. Azarenka nog niet helemaal op haar best. Slaat wat uh, dubbele fouten. Een beetje onzeker ook op de tweede service. Die wordt hier afgestraft op dat setpoint van Pennetta. Het wordt dus 40 gelijk. Uh, heel veel breaks gezien in die eerste set. En het is dus nog niet gezegd dat uh, de grote favoriete... Azarenka hier zo makkelijk gaat winnen. Want het gaat gewoon... Uh, Steefast gelijk op. Uh, Azarenka nu op Juice. Nou die service uh, die gaat goed naar buiten. Dan komt ze met uh, de voorhand. Uh, kan ze domineren in de rally. Ze heeft het initiatief. Benetta op de achterste voet en die moet dan uh, de fout maken. Dan wordt het het uh, tweede setpoint. Misschien kunnen we dat nog uh, meepikken om te kijken of ze dat uh, redt en die eerste set met 6-4 op de naam kan schrijven. Azarenka van de vier halve finalisten. Want straks komen Serena Williams de Titelverdedigster tegen de China's, Chinese Nali. Die zijn trouwens ook 31 jaar. Dus we hebben drie 31-jarigen in deze halve finale. Nou, dan komt het tweede setpoint van Victoria Azarenka. Goeie rally weer. We hebben best aardige punten. Azarenka maakt nog wat uh, veel foutjes. Ik denk dat ze haar niveau nog wel uh, omhoog kan brengen. Ze heeft wat dubbele fouten geslagen. Ze heeft uh, 16-unforced uh, error uh, gespeeld. En nu een uh, lange rally in uh, aan de gang. En uh, dan uh, speelt uh, Azarenka voor de lijn. Uh, Panetta, die moet links en rechts lopen. En die slaat hier een keiharde backhand langs de lijn, tot groot genoegen van het publiek. En dus gaat ook het tweede setpoint verloren en wordt het weer duw. Een lange strijd dus nog om die eerste set, maar Azarenka leidt nog altijd met 5-4. You get a shiver in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 De Dyer Straits maken plaats voor Bas Tiegler en Jack van Gelder... voor de tweede helft van Estland-Nederland. Het om de Dire Straits uh, in je voorprogramma te hebben... met uh, nu het begin <laughs> van de tweede helft. Uh, geen wissels uh, aan beide kanten, zo te zien. En uh, een uh, wedstrijd die dus een tussenstand kent. Uh, halverwege de wedstrijd van 1-1, doelpunt te maken. Tweede minuut Robben en Vasiljev voor de Esten... die uh, eigenlijk vanuit het niet zomaar de 1-1 wist te scoren. Iedereen weer aanwezig, alhoewel aan de overkant er nog een heleboel lege plekken zijn. En men daar de warmte heeft opgezocht van de katakombe. Is de eerste bal omwenteling daar en speelt Jäger de bal even terug naar Piroja. Piroja halverwege de eigen helft gaat denk ik een lange trap doen plaatsvinden. Een uh, vrij wilde trap die terecht komt bij de Vrij. De Vrij kopt de bal richting de middenlijn. Die ploft in de middencirkel voor de voet eigenlijk van, van Ciljef, maar Die stapt er een beetje overheen. Dan schiet Dimitrijef hem te hulp. Gaat de bal alsnog weer naar voren. Moet schaars de lucht in halverwege de oranje helft. En komt de bal voor de voeten van Liemperen die wel wat ruimte heeft gezien. Aan de linkerkant bij Kroeglof. Dat is de linksback die loopt nu door. de geeft de voorzet ook. De vrij komt de bal weg, wordt opnieuw door Lienpere ingebracht. Er moet vorm optreden. En dat doet hij naar behoren, omdat de bal nog bijna voor de voeten van Vassiljev dreigt te vallen. Maar met uh, twee stappen heeft vorm de situatie opgelost en onschadelijk gemaakt. Hij kan het zelf alweer naar voren via Lens. Lens, die uh, de bal had kunnen meegeven aan Schaars. Die had het ook graag gewild, dat nu alsnog doet. Maar dan is de vaart eruit, dan moet de bal terug. En via Snijder komt hij dan aan de linkerkant uit bij uh, Willems. Willems uh, met uh, even zijn gebruikelijke bal onder de voet. Doorhaalactie. Heeft de bal terug richting Snijder. Snijder naar Janmaat. Janmaat uh, naar de rechterkant van het veld. naar Robben. Robben Robbe met uh, directe bewaker uh, Kruglof bij zich. Uh, geeft die bal niet goed. Maar Nederland kan weer overnemen. Via Strootman en via Robben. Robbe fel op de huid gezeten. Iets te fel op de huid gezeten. Nu door uh, Lindperen. en balbezit is voor het Nederlands helft al. Robben laat het over aan Strootman. Een uh, metertje of vijf over de middellijn. En op de middenas van het veldhoofd van de middencirkel nu Stijn Schaars. Schaars speelt de snijder in. Die staat met zijn rug naar tegenstander. Wurmt zich er langs. Komt er val. Wil een vrij schop. Krijgt hij niet. Dan zou Piroya een overtreding hebben moeten maken. Maar de scheidsrechter vond dat het niet het geval was. Neel heeft wel de bal weer terug. Via Van Persie. Die eigenlijk ook nu stuit op Klavan. Klavan gaat met de bal in de voet door. Wurmt zich ook langs Strootman. Verslikt zich dan alsnog bijna in de bal. Maar geeft vallend nog een paas naar Lienper aan de linkerkant van het veld. Die dan door Jan Maat van de bal wordt gezet. Maar Jan Maat heeft daarbij een overtreding gemaakt. Namens zijn tegenstander een duw gegeven. En zo komt er een uh, vrij schop voor Estland. Terwijl het publiek langzaam maar zeker weer terugkomt op de tribunes. Want het is inderdaad fris. Hier in Tallinn. En uh, het stadion langzaam maar zeker dus ook voor de tweede helft weer volstroomt. We zitten in de 48 e minuut. Het is 1-1. En Estland gaat een vrije schop nemen aan de linkerkant. ter grote van de middenlijn. Ja, Krugloof wacht een beetje, want Piroja, de centrale verdediger, zegt: uh, geeft die bal maar rond de uh, 16 meter. Ik ga mee naar voren. Lange kerel staat bij de vrij. De vrij en uh, Piroja. Dat komt u uh, wel. Piroja wint dat u wel. En uh, is dan de bal volledig kwijt. Geeft dan ook nog een duw aan de vrij. Maar die bal uit de ribband, Lijkt uh, ingeschoten te worden. Waar het niet dat snijder die een bal afpakt, waar is van Gaal. Uh, de, de bal uh, doorziet komen met Robben. Uh, Robben Robbe aan de rechterkant van het veld. Robben Robbe kiest uh, voor de bal, uh, rand 16 meter gebied. Snijder snijden terug van Persi. Nee, Strootman is het. Die schiet een uh, bal die uh, uiteindelijk gepakt wordt door Pardijker. Goede aanval, snelle aanval. Opgezet via de rechterkant via Robben. Ja, die dan elke keer als hij eenmaal op snelheid komt, wel daar duidelijk zijn tegenstander of de baas is. Want die is uh, niet in staat dat te belopen. En we wel zien die koel nog dat hij dus een goede trap heeft. Zo even bij die vrije schot die hij vanaf de middenlijn eigenlijk panklaar op het hoofd van de Piroja legde. Hij staat er ook al onbekend dat hij dat goed kan. Een goede trap heeft. Dat heeft hij dus zo even laten zien. Willems kopt de bal over de zijlijn. Dat doet hij verstandig. Omdat hij daarmee voorkomt dat Oyama bij de bal kan komen. Het levert een ingooi op voor Estland. Een paar meter over de middenlijn aan de rechterkant. De rest-back Jäger uh, gaat gooien. Die doet dat uh, ver naar Anier. Annie uh, komt de bal door in het Strasselgebied, maar helemaal aan de zijkant. Dan komt Limperen nu helemaal over van de andere kant om de bal mee te nemen. Dan loopt het Strasselgebied weer uit. Het gebeurt aan de rechterkant van het veld. Nu komt er een voorzet. Er staat niemand voor het doel. Er wordt niet gekeken door de man die dat doet. Oyama bovendien is de voorzet niet goed. Want die komt in de handen van Vorm. En in de voeten van Jan Maat gaat de bal weer terug naar Vorm. Vorm speelt de bal denk ik naar Bruno Martins Indi, Die de bal dan op kan bouwen. Dat doet hij van zijn eigen 16 meter gebied uit. schaars staat tussen de linies in. Kan niet aangespeeld worden. Dus naar Willems. Willems naar Van Persie. Dat is een van de eerste ballen die Van Persie krijgt terwijl hij zich aanbiedt speelt de bal naar Lens. Lens uh, laat dan de bal uh, eigenlijk weer terugvallen op Willems. En nu is aan de rechterkant wat ruimte. Maar is het schaars die de bal doorgeeft met een hakje richting Van Persie. Van Persie en Piroja is het buitenspel geconstateerd door de grensrechter aan de andere kant. Dat is uh, Volodymyr Volodin uit Oekraïne. En hij uh, heeft in ieder geval uh, zijn baas meegekregen, Sergei Boyko. Want die hebben we eigenlijk nog niet hoeven noemen. De scheidsrechter heeft een vrij makkelijke wedstrijd. Het geldt voor het hele arbitrale quintet en uh, of wat is het, kwartet in dit geval... Balbezit voor Pareiko en Pareiko moet een doeltrap of een vrije trap gaan nemen. Die bal gaat ongetwijfeld komen op de helft van het Nederlands elftal Terwijl er geduwd wordt was, door Vasiljev en Schaars. Die zitten elkaar de hele tijd te duur. Een beetje onbegrijpelijk daar waar er helemaal nog geen bal in de buurt is. Willems pakt de bal dan op. Lens neemt de bal op de bovenbenen. En ja, die gaat zichzelf, gaat zichzelf in de problemen brengen. Want uh, die raakt de bal direct kwijt als in op past. Dus komt er toch goed uit. En dan denkt Bruno Martezini, dan ram ik die bal naar de voren. En is het Sneijder die overneemt. De goede bal richting Van Persie. Van Persie, Sneijder aan speelbaar. Dan moet de bal eigenlijk in één keer terug worden gekaatst. Dat doet Van Persie niet. Hij wil eerst een actie maken. Daarbij verspeelt hij de bal. En dan uh, kan Estad eruit komen met een overschijnlijk gevaarlijke counter. De eerste die wordt aangespeeld is Anier. Die weet dat hij buiten spel staat en loopt onder de bal door. Aan de andere kant komt Liemperen. Die wel naar de bal gaat, waarvan ik toch denk dat hij niet buitenspel staat. Gaat daar wel een voor omhoog en krijgt er wel zelf dan een vrij schop te nemen. Er is er aan de andere kant van het veld eentje geblesseerd achtergebleven. Dat gebeurt na dat duel met Van Persie. Dat is de aanvoerder, Klavan. Die met een van vertrokken gezicht nu wacht op verzorging die voor hem in het veld komt. Zoals gezegd, die kennen we natuurlijk van clubs in Nederland waar hij gevoetbald heeft. Hij is een belangrijke kracht geworden in dit elftal. Aanvoerder. En toch al een ongelooflijke hoeveelheid interlands achter zijn naam. Het zijn er ook, een stuk of negen er ergens, in die orde van grootte, 86. Hij is pas 27 jaar, dus kan dan wel even mee ook. En geldt dat ook voor deze wedstrijd, ja zeker, want hij wordt weer overeind getakeld. Hij gaat wel even naar de kant voor het laatste consult, maar normaal gesproken wordt hij wel weer opgepikt. Bij de esten lopen zich drie man warm, bij Nederland nog niemand. en Dat betekent dus dat Van Gaal op dit moment nog niet van zins is om iets of iemand te gaan wisselen bal bezit naar de vrije trap van de Bruno Hortings. Richting Strootman. Strootman naar Jan Maat. Drie, vier meter over de middenlijn. Kijkt naar Robben. Of hij hem kan aanspelen. Lukt niet omdat Robben in de dekking staat. Bal dus ter van de middencirkel. Richting Schaars. Er wordt steeds geloerd naar de bal in de diepte. Om ruimte te creëren. Goede bal van Willems. Richting Schaars. Een slechte bal van Schaars met de buitenkant van zijn linkervoet. Veel te hard. Bal over de achterlijn. En zo heeft de doelman van Estland Parijko weer de gelegenheid om alle tijd te nemen. Niemand weet waarvoor. Ik denk alleen hij zelf. Alhoewel men misschien dat gelijkspel uh, wat er op dit moment nog op het scoreboek staat, na bijna 52 minuten koestert. Is uh, Parijs, de man van 36, uh, hij gebaard van: uh, ik trap die bal naar voren. Niemand zou iets anders hebben verwacht van deze doelman. Knalt de bal inderdaad weer heel hard naar voren. Komt hij bij Strootman terecht? Strootman wint het kopduel. wel. Robben is er eerder bij een kruglof. De bal aan de grond nu via Van Persie. Van Persie met een uitstekende actie. Geeft de bal naar Snijder. Snijder met veel ruimte nu. Ook Lens mee. Die wordt nu aangespeeld op de rand van het staffelgebied. Vanaf de linkerkant draait even naar binnen. Geeft de bal breed voor schutters die er niet zijn. Overnieuw wordt de bal van richting veranderd. En daarmee haalt de aanval uiteindelijk de eindstreep niet. Wel wordt er een overtreding gemaakt. Maar dat is dan weer 30 meter van het doel. Waardoor Oranje de aanval wel weer vervolg kan geven. Nu via Robben aan de rechterkant van het veld. Robben die de bal meegeeft aan Strootman. Strootman speelt van Persie op de rand van het stafelgebied. Breed naar Snijder. Snijder breed naar Strootman. De bal is eigenlijk zo hard dat hij nauwelijks onder controle te krijgen is. Dan is Jan Maarten eerder bij de bal als dus de tegenstander. Wint dan vervolgens ook nog het duel. Wil de bal meegeven aan Robben. Dat mislukt en dan kan Estland er alsnog uit gaan komen. Wordt er een uh, bal gezocht eigenlijk nu door lopers voorin. Maar die bal komt niet. Die blijft achterin hangen. Dan heeft Nederland in ieder geval weer voldoende mensen achter de bal. Maar heeft Estland die bal wel in bezit via Jäger. Jäger, uh, die uh, de bal uh, terugspeelt richting Piroja. Piroja dan uh, kijkt ook weer voor de lange bal. Dat doet hij eigenlijk toch het liefst. Met een hele lange trap uh, probeert hij even zijn voorwaarts uh, aan de bal te krijgen. Maar uh, er is zoveel oog voor de tegenstander bij Vasiljev. Dat uh, het balbezit voor Bruno Martins die niet zo moeilijk is. Alhoewel die door Vasiljev toch de, dusdanig in problemen wordt gebracht. Dat die bal over de zijlijn schiet. En uh, de inworp genomen kan worden door Jäger. Die... Uh, Kijkt of er iemand in de buurt gaat komen of wordt het gewoon een hele verre inworp. Want iedereen van de esten lijkt een beetje weg te lopen. Alhoewel Vasiljev nu een beetje in de buurt gaat komen en ook Oyama... Duurt het nog even, komt die bal uiteindelijk toch bij, uh, lijkt het bij Strootman. Maar er is een hele slechte bal naar een misverstand met Funk. Die de bal over de zijlijn schiet. Waardoor Nederland halverwege de eigen helft met Jetro Willems bezit heeft. En de inworp terecht komt bij Van Persie. Van Persie staat nog op de eigen helft. Moet de bal controleren met een tegenstander in zijn rug. Dat doet hij overigens goed. Funk is daar of, uh, de man de die de optreding bal. maakt. Schitterende vrije schop. en deze genomen naar de andere kant van het veld. Robben. Van Persie moet nu uh, de longen uit het lijf lopen zich in het stadsgebied witten melden. Robert nog altijd aan de bal loopt Het Nu binnen vanaf de rechterkant. Zoek contact met Jan Maat. Een korte combinatie die niet goed wordt uitgevoerd haalt. Alle vaart uit de aanval. Robben nu halverwege de helft van de Esten, Waarbij Strootman nu de bal opnieuw gaat terugbrengen naar die rechterkant. Waar Jan Maat voorzet moet gaan geven. Die bal komt maar wordt onderschept. Fijn makkelijk eigenlijk door uh, de Esten. Via Dmitrif in dit geval. Zo heeft Estland alweer bal balbezit. Kan het gaan counteropen. Er wordt er applaus gegeven door voor een hakje van Annier. Maar gaat de bal uiteindelijk wel over de zijlijn. Via de voeten van uh, een van de esten gaat de bal over de zeilen. En hier in dit geval uh, en, uh, is de bal bezit voor de Vrij. De Vrij naar Bruno Martens Indi. Jeter Willems vraagt om de bal. Hij heeft ook alle ruimte om met de bal op te drijven. Er staat nu een uh, muur van uh, blauwe middenvelders. Waar Nederland even doorheen moet spelen. Via Schaars en de Vrij. En uiteindelijk is de rechterkant uh, helemaal vrij met Robben. Uh, Robben Robbe die uh, wat kan doen met uh, Limper bij zich. Uh, speelt de bal even via Stroot. Maar naar de rechterkant van het veld. Jan Maat. Strootman, Strootman, hard aangespeeld op de rand 16. Uh, de korte combinatie is te kort. Robbe zegt dat hij uh, werd vastgehouden. De constateert dat niet. En dan moet de vrij overnemen voordat uh, Anja erbij kan komen. Speelt de bal over de zijlijn. Precies op de hoogte van de middellijn. Dan krijgen we de eerste wissel bij de Esten. Waar uh, de nummer 8 erin gaat komen. Geloof ik nee, het is, uh, wie is het? Nummer 10 gaat erin komen. Dat is Sergej Zenjov. Spelend bij uh, Carpato in uh, Oekraïne. En eruit gaat de eerder genoemde, vaak genoemde ook spits, Henry Anier. Die in de Schotse competitie bij Modderwell speelt. Maar nu in ieder geval aan zijn trainingspak kan gaan denken. Omdat hij gewisseld wordt in de 56 e minuut van de wedstrijd. Ja, de eerste wissel in de duel. Er is een luid applaus hoorbaar voor Anier. Die dus naar de kant wordt gehaald. Een jonge speler overigens nog, deze Anier. Pas 22 jaar oud. En een nieuwe man dus voorin, erbij naast Oyama die daar dus blijft staan. Zenjov is de nieuwe naam ingooi voor Estland aan de linkerkant van het veld. Meteen wordt Zenjov gezocht. De bal is ver, wordt denk ik door de vrij makkelijk teruggespeeld op vorm. Dat blijkt inderdaad het geval. Hij loopt wel door meteen Zenjov, want ja, nog fris Dan gaat de bal naar de buitenkant, waar Willems. bal gaat aanspeelt, Lens aanspeelt. Die laat zich van de bal zetten, wel heel makkelijk. Komt met een gelukje eigenlijk weer terug in de bal. En dan wordt er door Martijn, die zomaar weer ingeleverd bij de tegenstander. Krijgt Limpere de bal in de voeten aan de linkerkant. Deel zelf dan moet oppassen dat die tussen worden gehoord, want dan komen de problemen zoals nu. Oh, de schitterende goal van de man die de eerste hoog maakte, Vasiljev. En dat is dus de jongen die vader geworden is, wat heeft hij een week. Die krijgt de bal aangespeeld in het strafgroepgebied van Oranje. En met een wippertje, bijna op zijn van Persies, op zijn bergkans wipt hij de bal over vorm. En eh, zo staat Estland met 2-1 voor. Maar de goal is werkelijk fenomenaal mooi. En uh, ja, als je het nou iemand van Estland gunt, dan is het Constantin Vasiljev. Die dus, zoals gezegd, vader werd en vandaag twee keer op het scorebord staat. En dan uh, heb je toch een aardige week. Bruno wordt er die wordt geklopt. Vorm staat te ver voor zijn doel. En Vasiljev maakt uh, een schitterende goal. Waardoor Estland op een 2-1 voorsprong komt. En een sensatie in de lucht begint te hangen. Nederland heeft al eens eerder achtergestaan tegen Estland. Ik was erbij in 2001. Toen woont Nederland in de slotfase met 4-2. Maar nu, ja, nu is, lijkt het een ander soort wedstrijd. En uh, is er wat losgekomen ook vanaf de bank. Want Kuit loopt zich op dit moment warm bij het Nederlands helftal. Op het moment dat de aftrap is genomen en schaars in balbezit is. Het Nederlands helftal staat achter. Dat is iets wat we eigenlijk al helemaal niet meer gewend zijn. Maar dat uh, kan dus ook maar gebeuren. En dus moet er gerepareerd worden. En daarvoor heeft Oranje nog ruim een half uur. 2-1 voor Estland. En inderdaad uh, gaan de gedachten toch weer terug naar 2001. Was gezegd, toen liep het allemaal uiteindelijk goed af. Robbe aan de bal aan de rechterkant van het veld. Publiek skandeerde maar eens de naam van de doelpunt te maken. Als Oranje zoekt naar Gaatje in de Estse Defensie. De bal voor de goal. Schaars, daar komt hij. Nee, net niet van Percy wel, maar dan is er al gefloten. En gaat de goal, doen, want van Persie spiedt de bal wel in dichtbij niet door. Omdat of Lens buiten spel staat of omdat schaarse tegenstander heeft is. Nou, hij gegeven. zegt dat hij Lens uh, wegtrok. trok. Lens ja. een overtreding gemaakt. Ik ja. dacht dat schaarse tegenstander ook wel een zetje gaf. Hoe dan ook, er wordt uh, met wat agitatie nog even nagesproken over de situatie door de heer Parijko, doelman, en de heer van Persie, Spits. Want die zijn het niet helemaal eens met elkaar. Kijk, gaan we gaan nog maar eens Lens. kijken. Lens heeft inderdaad meer over zijn tegenstander dan voor de bal. Het duwt zijn tegenstander gewoon totaal tegen de vlakte. Dat is Piro. Ja. En daar wordt volkomen terecht op gevlogen. Ja, absoluut, absoluut. Uh, er ontstaat ook de uh, enige animositeit tussen uh, Van Persie en Prijijko. Laten we hopen dat Van Persie dat op de juiste manier gaat beslissen met uh, een treffer. En uh, straks Parijko verrast. Maar voorlopig staan de Esten voor met. Uh, 2-1. Het is buitengewoon verrassend. Zeker na het ontzettend goede begin van de Nederlands zelf. Dan in het eerste kwartier. Maar wat nu ook blijkt. Op het moment dat er wat druk komt uh, vanaf uh, de Essen aanvallen. Met name vanuit het middenveld. Dat het centrale duo De Vrij en Martins Indy het uh, heel moeilijk heeft. En ik zei het al eerder, dat ook vorm niet een al te sterke indruk maakt. Alhoewel dit een goede bal is. Jan Maat speelt de bal richting de Vrij. De Vrij wordt opgejaagd, neemt de bal niet goed aan. Laat hem van de voeten afpakken. Ik zou daar de eerste wissel doen plaatsvinden. Ik vind de Vrij heel erg zwak spelen, niet in de wedstrijd zijn. Martins Indië heeft zo nu en dan nog acties waarvan je zegt, ja, dat, dat, dat, daar straalt toch wel iets van uit. Alhoewel hij ook zijn beperkingen heeft. Maar de Vrij zie ik helemaal niet in de wedstrijd. En het balbezit voor de Esten is uh, weer gevaarlijk. Omdat we een vrije trap krijgen van de rechterkant of van de linkerkant van het veld. Vasilijev gaat hem nemen. En zowel Klavan, uh, nee alleen Klavan moet ik zeggen uit de defensie komt nu mee. Want Piroja blijft achter. Merkwaardige avond is het uh, tot nu toe. Een uurtje op de klok Estland. Nederland is 2-1. En Estland met een vrije schop waar vorm ineens uh, op de proef wordt gesteld omdat de man achter de bal besluit om het dan maar eens in één keer te doen. Wie was het? Ja, en het, Niet omdat ik het zeg, de maar Bruma ja, gaat de vrije. ik roep het net, uh, is zwak. En ja. Bruma gaat warm Ja, Dat is niet raar, dat is uh, vrij logisch zelfs. Fassiljef met een vrije schot, die is uh, helemaal eens een element. In het uh, totale mensprincipe. Die besluit dan de bal maar eens in één keer op het doel van vorm af te vuur. Het gaat niet eens zo heel ver naast ook, zie ik in herhaling. Estland heeft het uh, goed naar de zin. Tallin juicht en Tallien schreeuwt zich warm op deze frisse... In Nederland zouden we zo nog zeggen na zomeravond, maar zo mag je de temperatuur hier nog niet meer omschrijven. En Oranje zit in de problemen, anders kun je dat niet noemen, na een uur. Balbezit voor de Vrij, de vrije richting uh, Strootman. Uh, maar het is gewoon interessant om te zien hoe het Nederlands elftal daar dus mee omgaat. Ik zei het al bij de gelijkmaker, maar nu zeker ook bij de achterstand. Balbezit voor Robben. Robben speelt de bal richting Schaars. Schaars kijkt om zich heen, staat helemaal vrij. Moet de bal geven naar Jetro Willems, doet hij niet. Speelt de bal naar Sneijder tussen allerlei mensen in. Is ook een goede bal richting Lens. Lens moet dan draaien voor zijn rechterbeen. Snijder rand 16 meter en een goed schot. En uh, Parijko barreert dat dan ook uh, met uh, de eerste corner voor Nederland in de tweede helft als gevolg. Snijder neemt uh, de corner van uh, de linkerkant zoals we dat gewend zijn. De grote jongens van Nederland uh, in uh, de 16 meter. Laten we hopen dat het gewoon een corner wordt die uh, ongeveer te hoogte van de penalty stip komt. Want dat is toch eigenlijk... De geijkte corner die je moet nemen. De bal komt daar ook, maar wordt weggekopt door Estland. Detro Willems speelt dan de bal weer terug naar Sneijder. Sneijder die de bal nu weer kan in het doel kan doen belanden waar het niet op parijscode staat. Makkelijke bal voor de doelman van Estland. Nog steeds die stand. 61 minuten gespeeld. Estland 2, Nederland 1. Twee warmlopers dus aan de kant van de Oranjes was gezegd. De heren Kuit en Bruma zitten, of staan, Lopen liever zich warm om straks een invalbeurt te kunnen maken. De vrij... Dat is dan een van de beoogde mensen om het veld te verlaten. Straks paas naar Janmaat. Janmaat Robben. En Robben weer terug naar Janmaat. Robben is op blij die de bal kan binnenhouden. Nu duikt uh, Schaars het gat in. Die krijgt wel een bal zijn richting op, maar die komt niet aan. Wordt door Estland weggekopt. Opnieuw op, opgevangen door het Jan Janmaat komt eigenlijk meer omhoog dan terug. Het uitverdedigen van Estland is zwak. Die gokken op een counter. Nu met een diepe bal meteen naar Zenjov. maar dat wordt eigenlijk vrij eenvoudig door de vrij opgelost en onschadelijk gemaakt. Martins Indy met de bal aan de voet. Komt met het grote lichaam en richting de middenlijn geeft de bal mee aan Willems. Strootman biedt zich aan, krijgt ook nu de bal tussen twee tegenstanders in. Draait goed weg, geeft een goede bal aan Sneijder. Sneijder geeft een uh, tikje mee aan Lens. Krijgt denk ik een tikje van zijn tegenstander ook, maar dat wordt niet voor gefloten. Oranje houdt wel de bal. En we gaan even kijken naar het matchcenter bij Andy Houtkamp, want wat gebeurt er allemaal? Uh, er gebeurt uh, op de andere velden ja, wel veel doelpunten, maar geen verrassingen. Turkije, Andorra nu 5-0. Roemenië Hongarije 2-0. Uh, Denemarken nog altijd 2-1 voor tegen Malta. En ik zei het al, Klozen scoorde met zijn 35 jaar de 1-0 tegen Oostenrijk voor Duitsland. Dat staat het nog steeds. Uh, hij is met zijn 68 doelpunten nu. Gelijk met Gerd Müller, topscorer aller tijden in Duitsland. En nog één tussenstand, een aardige Schotland-België. De voer heeft gescoord, 0-1 dus. België leidt. En zijn hard op weg naar het WK. Leuk om dat te horen van de Belgen. Minder leuk als u supporter bent van Oranje. Omdat Nederland nog steeds naar het bijna 63 minuten achter staat tegen Estland. En de Nederlandse helft al het wel probeert. Maar de overtuiging is een beetje weg. En daar maar waar de overtuiging een beetje weg ebt. Gaat men ook wat meer lopen met de bal. Daardoor wordt het balverlies ook talrijker. En zijn de automatismen die er in het begin zo waren. Eigenlijk gaan de wedstrijd aan het verdwijnen. Terwijl nu Bruma en Kuiten zich lijken te gaan opwarmen. En te gaan uitkleden. In ieder geval Kuit. En ook Bruma gaat, er, gaat erin komen. Een dubbele wissel dus. Direct bij Oranje. Maar dat is voorlopig nog niet uh, uh, aan de gang. Omdat het spel gewoon verder gaat. Met bal balbezit hier uh, Jeker Jeker uh, met uh, een bal die via de voeten van Vazirjev over de zijlijn gaat. Volgens mij. Maar is het dan toch schaars geweest? Het is de inworp voor Jeker Jeker die... Uh, de bal nu gooit richting de invaller, richting Zenjov. Die dan uiteindelijk de bal naar de rechterkant speelt. Waar de overtreding wordt begaan door Oyama. Het Nederlands elftal een vrije trap kan genemen, eigenlijk bij de eigen cornervlag. Schaars laat het over vorm. En zo tikken de minuten weg. Er is natuurlijk nog bijna een half uur te spelen. Hier in het Le Kok stadion. De Kok met een Q. Is het balbezit in ieder geval voor Bruno zien. Ja, ik zit te kijken wie hij er nou gaat uithalen met uh, de Vrij. Hij, ga, hij gaat, uh, kan ik je voorspellen, de Vrij gaat eruit uh, voor Bruma en, uh, en Robbe gaat naar links en Lens gaat eruit, ja, denk ik. Ja, of snijden, want die kan niet een hele wedstrijd misschien. Dat zou ook nog kunnen, hè? dat je denkt, die moet ik er een keer uit Ja, maar wie gaat hij, wat gaat hij dan, ja, ja, niet voor het middenveld gaan spelen. Inderdaad is Lens de meest logische, want ja. dat is de meest uh, onzichtbare eigenlijk van de mensen voorin. Die zou nu wel aangespeeld kunnen worden door Willems. Lens en Willems onzichtbaar, <laughs> Ja, Willems vanaf de linkerkant. Draait naar binnen toe. In combinatie met Schaars. Schaars wordt gewoon voor de bal gezet. Nederland verliest nu ook alle duels. Omdat Estland bereid is om eigenlijk gewoon net wat scherper die duels op te zoeken. En ook gewoon echt duels wint. Nu ook weer Lens van de bal gezet. Zo makkelijk. Is zo eenvoudig. En hoor. En uh, Martens in die redende situatie. Wordt dan nog even als een jasje getrokken ook. En dan komt er een vrije schop aan. Zijn de wissels zijn al klaar voor. Nog niet helemaal. Want die krijgen de laatste instructies nu. Van uh, Louis van Gaal. Vrije ja, schop. En van, van hè. Dat is tegenwoordig zo modern. Dat een keepers trainer dat zie ik ook bij andere clubs bijvoorbeeld gebeuren. Kiepersteen gaat uitleggen wat er direct moet gaan gebeuren. Voorlopig heeft Nederland balbezit. Dan kan Willems misschien uh, richting 16 meter de bal geven richting Van Persie. Van Persie tussen twee man in. Krijgt op het juiste moment het duwtje van Clavan. Overname uh, de Vrij. De Vrij richting Janmaat. Janmaat kan niet naar uh, Robben. Nog niet, want uh, dat wordt goed afgeschermd. Dat uh, is in ieder geval duidelijk geworden naar de openingsteven van Robben. Waar zijn kracht ligt, voor zover men het nog niet is bij de Esten. Is het balbezit nu voor Lens. Misschien dat toch uh, één goede actie komt. Bal uh, komt in het uh, 16 meter gebied, wordt weggekopt. Dan een overtreding van Jammaat wordt niet bestraft. Dan verpersie Persie tussen twee man door. En Klavan die wegwerkt. Dan de Vrij die de bal aanneemt. En dan uh, buitengewoon rommelig uh, is het nu uh, bij Jammaat. Komt die bal dan uh, bij Strootman. Strootman met Snijder. Snijder schiet niet goed. En uh, is die bal nog niet weg in het 16 meter gebied. Robben Strootman. En dan uh, met het linkervoetje een slecht schot van Snijder. Kuit en Bruma. Zij gaan erin komen. Ik gok voor Lens. En. De Vrij. Ja, dat uh, leek ons logisch en dat gaat ook gebeuren in ieder geval voor wat betreft Lens, want dat zien we nu omhoog gaan. Lens naar de kant, Kuyt in het elftal en die andere wisselen, dat kan toch bijna niet anders. De Vrij naar de kant en Bruma erin. En ook dat gebeurt inderdaad. Zo zijn de eerste twee wissels van Van Gaal geweest. Kuyt logisch. en Bruma, die uh, overigens op ons formulier Jeffrey Kevin heet. Maar daar staat ook Rolando Maximiliano in, in plaats van Bruno Martens Indy. Dus daar hebben ze de paspoorten niet helemaal goed gelezen, maar... Dat zijn de wijzigingen in het Nederlands elftal. Het is uh, de minuut 67 die loopt. Estland, Nederland, staat 2-1. Nadat Robben Oranje al daar twee minuten op voorsprong had geschoten, kwam daar twee keer Vasiljev. En uh, stond het ineens 2-1. Dat zijn de enige twee doelpogingen van de tegenstander geweest. Dat Nederlands elftal had in het eerste kwartier 3 4 goals kunnen maken, maar deed dat niet. En Lopez is nu achter de feiten aan en zit in de problemen. Ja, Kuits start uh, aan de linker voorkant, verspeelt de bal meteen. Oyama kan dan de bal geven richting Senjof. Komt hier de 3-1. Senjof voor het schot en Vorm die heeft hem. Bijna een... nou, ter nauwe Ja, Vorm. Vraagteken. Groot vraagteken vanavond. Balbezit in ieder geval voor, uh, voor Bruma. En uh, Bruma met zijn eerste balcontact geeft de bal weer even af. Vorm. Vorm dan uh, richting Schaars. En Schaars opent richting Bruma. Waardoor het Nederlands elftal het hoofd van de middellijn de bal uh, via Strootman en Bruma misschien naar de linkerkant kan brengen. Bruma die durft het niet aan. Uh, is ook logisch met je eerste balcontact. Dan zou ik het ook niet meteen een hele lange vee geven. Dus korte combinatie met Strootman. Strootman uh, richting Snijder. Snijder nu aan de linkerkant van het veld met Kuit. Kuit komt hier dan de 2-2. Kuit komt de bal voor. En uiteindelijk uh, niet goed voor. Robben kan de bal onder controle krijgen. Is een overtreding begaan. En is de boosdoener in dit geval volgens de scheidsrechter Strootman balbezit voor de Esten. Vrij trap ter hoogte van het eigen doelgebied. Ja, hij loopt klavant, vrij lomp omver. Strootman, dat is, uh, heeft hij zelf ook wel gezien. Nou heeft Estland uiteraard geen haast meer. Dat betekent dat het nemen van de vrije schop even op zich laat wachten. Dat Kuit nu de bal moet gaan brengen bij Parijko, de doelman. Voordat hij vrij dan genomen kan worden. Die stuitelt nog een paar keer met de bal. Legt hem dan dus rustig neer. Kijkt er nog eens naar. Loopt dan rustig naar achteren. Dan staat het hele contingent zeg maar. 10 meter voor en 10 meter achter middenlijn nu met z'n 20e te wachten. En dan uh, trapt die keeper de bal weer naar de linkerkant. Die blijft van nu weer eens een keer binnen. Komt op de voeten van Jan Maat. Zo heeft Nederland zelf al de bal in ieder geval wel weer snel terug. De tijd gaat langzaam maar zeker in het nadeelwerken van het Nederlands Elftal. 69 minuten gespeeld. 2-1. De achterstand voor het Nederlands elftal waar Kuit in het elftal voor is en de bal terugkaatsen naar Willems. Willems naar uh, Martens Indi, Martens Indi naar Bruma. De andere invaller die gekomen is voor Stefan de Vrij meegegeven aan Stroopman. Net geen lekkere bal. Maar het loopt wel goed af omdat de bal doorstuit naar Van Persie. Die op 30 meter van het doel staat met zijn rug naartoe. Geeft de aan de buitenkant naar Robben. Robben met een dribbeltje wil buiten om bij zijn man. Voorzet onschadelijk gemaakt, maar ten koste van een hoekschop die het Nederlands elftal via Robben mag gaan nemen. De bal bezit dus voor Robben met die corner. De tweede voor Nederland in de tweede helft. De vijfde in totaal. De Esten hebben nog geen enkele corner mogen nemen, maar staan wel met tweeën voor. Bal komt voor, wordt doorgekopt en uiteindelijk A, Strootman staat te wachten, rekent daar niet op. Bal wordt dan uh, door Dimitrev uh, doorgegeven en dan is het geen buitenspel op, de mal, uh, op het moment dat Robben de bal kan binnenhouden. Nu moet er een goede bal komen, komt er wel een goede bal, maar wordt weggekopt in het hart van de verdediging door Clavan. Bal nog niet weg voor de Esten. Nu aan de linkerkant van het veld. Snijder geeft de bal naar Kuit. Kuit moet de bal dus ook naar binnen draaien. Dat doet hij niet. Dat geeft de bal naar Willems. Willems naar Schaars is ook een combinatie die mogelijk was. we wachten even terug naar Bruma. Bruma-Janmaat. Beetje slecht gegeven door Bruma. Janmaat moet even terugdraaien. Tempo daardoor iets uit de aanval. Maar het tempo wordt nu absoluut verhoogd Omdat Rob aan de bal is. Maar die heeft drie man bij zich. Drie man. Dan zou er aan de andere kant wat ruimte moeten ontstaan. Strootman, Strootman. Niet goed, uh, Martens Indy is daar nog voorin gebleven. Kuyt moet nu de bal uh, goed gaan voorgeven. Daar komt hij, daar komt hij. Nee, nee, nee. Bruno Martens Indy glijdt de bal in en dan, uh, dan krijgen we een klein opstootje, denk ik. Want die bal leek even los. Uh, iedereen van de Esten gaat er nu fel uh, op in omdat Bruno Martens Indy de bal uh, glijdt waar uh, Parijs geblesseerd raakt. En dan is Bruno Martens Indy de man die de gele kaart gaat krijgen. En is dat een van uh, onze spelers die uh, met een uh, probleem opgezadeld wordt op het moment dat er een gele kaart wordt gegeven? Ik zal het even, even goed nakijken. Want eerlijk gezegd weet ik niet of hij erbij is. In ieder geval uh, is er een opstootje. En ligt de keeper Parejko uh, nog even bij te komen. Zou, hij staat op scherp, ja. Jan maakt Martens-Indy, Strootman, Lens, Robben en Willems. Dan ja. zou het me niet verbazen, Martens-Indy niet naar Andorra hoeft af te reizen. Maar volgens mij heeft hij nog geen kaart gegeven. Nee, maar de scheidsrechter wacht even af. En pakt nu wel iets in de borstzak. En dat lijkt me niet de was. Nee, want uh, die zijn vrij groot. Ik zit nog even naar de herhaling te kijken van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dat dus van Persie kop, de keeper de bal heeft en inderdaad loslaat. En dan komt Martens Indy die met de ogen dicht inglijden op de doelman. Dat is allemaal begrijpelijk, want de bal was los. Maar op het moment okay, dat hij daarbij kuis. is... Bruno Martens Indy niet mee naar Andorra. Nee, dat kan een streepje door. Dat komt dus niet goed uit. Dat betekent dat we die moeten gaan missen dinsdag. Nou zal dat tegen Andorra wel loslopen, maar toch. Uh, de kaart is overigens ook terecht want hij doet het gewoon veel te agressief, veel te fel. En belaagde de doelman die hij dus ook raakt. Nou duwt hij eigenlijk doelman met ballen al die hij dus op dat moment wel weer vast heeft het doel in. Vandaar dat Snijder daar 3 meter achter stond en dacht ik ga maar juichen want hij zit. Nou dat klopt maar hij telt niet uiteraard. En de doelman moet zelfs worden opgelapt van Rijko. Nou begrijp ik ook wel dat hij daar wel de tijd voor neemt. En zou het allemaal wel meevallen dat ook nu niet zal zeggen. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Martens in die schorsing. Valt hem ten deel. En uh, de doelman wordt verzorgd. We wordt overend geholpen. Die wilde wel een slokje drinken. En het gaat allemaal van de tijd af. Want uh, ook zitten kijken. Hij wordt nu blijkbaar eens geraakt als een hand. En er gaat een zak ijs op zijn linker pols. Krabbelt nu wel weer overend. Wordt nog even gekriebeld door uh, Vasiljev. de man van de twee goals. Staat weer en zegt nu nog eens tegen de scheidsrechter. Schandalig wat hier allemaal gebeurd is. En Hoe kan je nou en waarom doe je niet en wat is er nou enzovoort? Maar uh, de scheidsrechter heeft gedaan wat hij moest doen, namelijk geel geven. Pagaal staat naast de Duckout uh, de te kijken en wat er allemaal gebeurt. Kijk om maar eens naar de vierde official in de hoop dat hij wel de extra tijd gaat bijtellen. Zo, want dit heeft zeker een minuut of twee gekost. De voetballers zullen we dan zo meteen wel weer gaan doen. En uh, Nels Elftal staat achter met nog een minuutje of twintig te gaan. In en de, de uh, voorsprong tonen. slinkt op Roemenië. Ja, Roemenië komt uh, op vier punten en. Uh, ja goed, het, het zal allemaal niet misgaan. Maar toch, eh, Nederland is opeens eh, met de Guzman die zich eh, gaat eh, omkleden om direct ook binnen de lijnen te komen. Nederland zit opeens te, toch een beetje in problemen.